Tijdens het driedaagse festival in Biddinghuizen zijn 111 mensen aangehouden met drugs, vooral ecstasy. Dat was een derde minder dan vorig jaar. De politie noemt de 21e editie van Lowlands geslaagd, mede door de betere samenwerking met de organisatie. Drie jongeren zijn vanmiddag ontsnapt uit een jeugdinrichting in Spijkenisse. Na een paar uur werden ze weer opgepakt. Er werd met honden en een helikopter naar ze gezocht. Waarvoor ze vast zaten is niet bekend en ook is onduidelijk hoe ze konden ontsnappen. De politie in Zuid-Duitsland heeft even voor zes uur... een einde gemaakt aan de gijzeling in het stadhuis van Ingolstadt. Gewapende agenten vielen het gebouw binnen. De laatste twee gijzelaars bleven ongedeerd. De gijzelnemer raakte gewond. De man van 24 had vanmorgen eerst vier mensen gegijzeld... en liet er later twee gaan. Onder de laatste twee gegijzelden was waarschijnlijk een medewerkster van het stadhuis die hij hinderlijk volgde. Hij was veroordeeld voor stalken.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 De NTR ja, stof. Dames en heren, goedenavond onze gast is een van de beste documentairemakers van het land... die in zijn nieuwe film antwoord zoekt op de vraag... waarom Ajax-supporters zich Joden noemen. Want je bent pas Joods als je moeder Joods is... en je kunt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... dat de meeste supporters geen Joodse moeder hebben. En zouden ze dan begrijpen dat de echte Joden nogal verdrietig zijn. Hier is Frans Boulmet. Uw presentator is Petra Possel. Frans, hoe is dat als je aangekondigd wordt... als een van de beste documentaire makers van Nederland? Uh, nou, dat vind ik wel, uh, vind ik wel leuk. Ja. Ik vind het ook wel uh, terecht, eigenlijk. Ja? ja? Kijk jij ook zo naar jezelf? Ja. We hebben wel veel meer goede documentairemakers, hoor. Maar bij de top drie staat Frans Bromette in. Ja, voor mij wel, ja. En wie zijn die andere twee? Ja, kon je verwachten natuurlijk. Ja, ja. Nou moet ik heel snel iets bedenken. Er is toch wel iemand die je bewondert ergens? Nou ja... Ik, ik zie wel eens documentaires waarvan ik denk, nou, dat is, uh, dat is mooi. Maar er zijn ook heel veel documentaires. Kijk, de documentaire uh, op televisie uh, wordt uh, grotendeels, grotendeels gefinancierd uh, door het Mediafonds. Ja. En uh, omdat uh, omroepen uh, niet genoeg geld uh, hebben of willen uitgeven aan documentaires. En uh, ja, het, het Mediafonds stelt bepaalde eisen aan, uh, aan documentaires... En, ja, die eisen, die, uh, daar kan ik niet aan voldoen. Uh, want uh, zij, zij hebben een ander soort documentaire... Uh, uh, in hun hoofd? In hun hoofd dan de dingen die ik maak. En op welke punten En ze punten kijken zijn ook Instagram? een beetje neer op, op uh, wat ik maak. Het is meer een reportageachtig. Het moet allemaal artistieker en het moet uh, gelaagd zijn. En, uh, nou, er zijn zo'n zo hele lijstje eisen waaraan documentaires... Uh, Moeten voldoen voor het mediafonds. En impliceert het... het dus meteen dat jij dan heel vaak buiten de boot valt... als het over schepen met geld gaat? Ja, ja dat uh, impliceert het ook, ja. ja, ja. Is dit is de dit story of your life? Ik bedoel, is dit altijd zo geweest? Dit is de story of my life, ja. ja, ja, ja, ja. Ik, ik kan heb altijd toch super, super ja? low budget uh, gewerkt, ja. Doe nog steeds. Doet dit uh, pijn? Nou, ik ben, ik ben er uh, aan gewend. En toevallig loopt er nu weer een nieuwe uh, subsidieaanvraag uh, voor een nieuw project. Uh, dus ik, ik blijf het wel proberen. He, want uh, ik heb ook uh, voor Alles van Waarde, de film Alles van Waarde, uiteindelijk ook uh, subsidie gekregen van het filmfonds, weliswaar. Omdat ja. de film voor de bioscoop bestemd was. Dus een enkele keer wil het wel lukken. Dus, maar het blijft, als je jezelf beschouwt als een van de beste documentairemakers van Nederland, dan blijft het gewoon knetterzuur. Uh, dat je eigenlijk nooit gehonoreerd wordt. Ja, maar ja. ja. Ben je heel vaak boos als je s'avonds in bed ligt? En dat je dan denkt: wat zijn het nou nee, voor Als ik s'avonds in bed ligt, dan uh, ben ik niet boos meer. Nee. Maar ik ben wel uh, af en toe boos. Zeker als er weer een, een afwijzing is ge geweest. Dan, uh, ja, dat went, dat went niet. Dat wendt niet? Nee, het nee. is niet zo dat als je zo'n zo zo aanvraag de deur uitdoet, doet... dat je dan eigenlijk al, zoals nu bijvoorbeeld heb je een aanvraag de deur uit... dat je dan eigenlijk incalculeert van nou ja, het wordt toch niks. Nee, elke keer heb je toch weer uh, je hoop gevestigd uh, dat het deze keer dan, uh, dan wel gaat lukken. Je hebt niet overwogen ooit om je aan te passen aan één of twee of drie regels van, van zo'n fonds? Ik bedoel, bijvoorbeeld nou, ik wat vind... artistieke reger uh, te gaan filmen? Nee, ik vind, ik vind niet dat je dat moet doen. Uh, ik vind dat je, uh, je je films moet maken zoals jij denkt dat ze, dat ze het beste zijn. Ik vind, uh, we hebben toch geen uh, Russisch uh, communistisch systeem... die voorschrijft uh, hoe, uh, hoe je dingen moet maken. Nee, een, een, een filmmaker... Uh, moet in principe net zoveel vrijheid hebben als, als een schilder... Die een, die een schilderij gaat maken. Geen twee schilders, schilders lijken op elkaar. Iedereen doet het op een andere manier. En dat vind ik ook dat, uh, dat het met filmmakers zou moeten kunnen. Dat maar zou dat... eigenlijk inhouden dat je één grote pot met geld hebt... dat je die in stukjes verdeelt over het aantal uh, aanvragen... en dat je dan helemaal geen kwaliteits- of wat voor eisen dan ook mag stellen? Ja, dat, uh, dat is al een oud idee... Uh, daar zou ik wel voor zijn, ja. Maar dat betekent wel dat, dat iedereen maar een heel klein beetje geld krijgt. En, uh, en nu is het zo dat, uh, dat, dat een beperkt aantal mensen heel veel geld krijgt. Ja. Daar wil je geen namen bij noemen, ongetwijfeld. Maar dat is ook zuur. Je kan Als je over, ziet je dat je uh, de Appel een heleboel geld krijgt... laat ik dan ja, zelf dat, maar een dat, naam noemen. Dat maakt mij niet zuur, hoor. Nee? Uh, nee. Jaloers? Nee, ook niet. Ja. Ik bedoel, Laat iedereen... Uh, zijn, uh, zijn loopbaan uh, uh, doen zoals hij dat ja, kan doen. En, ja. uh, als je er gebruik van kan maken, nou, doe het dan. We komen straks nog wel te spreken over, over, over je bedrijf. Want dat was natuurlijk een knettergroot bedrijf. Hè? Bromet en dochters. Ja. En... Nou, knettergroot. Nou ja, ja. Uh, hallo, veertien uh, mensen. Hè? Ja. Ja. En dat is inmiddels afgeslankt tot uh, twee. Twee, ja. Ja, ja. Je dochter en jij? Nee. Oh, Je zit er zelf niet eens in. Nee, nee, nee. nee. Ik, nee. Het bedrijf uh, heet Broer met zijn dochters. Uh, daar, daar werken nog uh, drie mensen eigenlijk. De boekhouder, onze uh, huismeester en ik. En, uh, maar we hebben een nieuw bedrijf uh, die eigenlijk nu alles produceert. En dat heb ik samen met mijn dochter en uh, met Martine Swinkels. En dat is de, de doorstart, als het ware? Ja, dat is de doorstart. Ja. Komen we straks over te spreken. Er ging, leek het wel, een, bij een bepaald uh, deel van Nederland... mag ik wel zo zeggen, een zucht van opluchting... na zomergasten van gisteravond met uh, toneelregisseur Johan Simons. Er werd overal geschreven en geroepen... he, he, eindelijk een leuke zomergasten. Uh, heb jij gekeken? Ja, ik heb gekeken, ja. ja. En heb jij dat ook zo ervaren? of? Nee, eindelijk, het eindelijk leuke Nee, kijk, sommige gasten is elke keer uh, anders. Uh. En uh, ja, je moet je, je daar dan uh, voor openstellen. En bij, met de ene persoon heb je meer dan met de andere. Maar ik vind, ik vind het over het algemeen een uh, heel goed programma. Uh, dat, uh, ja, deze uh, jonge Simons, die sprak heel veel mensen aan. Ik heb ook op twi Twitter heb ik het gevolgd. We echt... Onwaarschijnlijk veel tweets uh, ja. en, en voornamelijk uh, hele positieve. En dat is natuurlijk wel bemoedigend, uh, vind ik. Omdat uh, ja, uh, kwaliteitstelevisie is een beetje uitgestorven in Nederland. En dit is toch een, een mooi voorbeeld van, uh, van kwaliteitstelevisie. Ja. Wat, wat stond jou daar aan, aan gisteravond? Nou ja... Uh, het, het is... Het is uh, uh, die was is iemand, dus iemand uh, die een heel goed uh, verhaal heeft. En die, uh, ja, die je ook gelooft. En die, die niet overdreven is, maar ja, je, die je toch dingen laat zien uh, die, uh, ja, die je ogen openen. En je, je ziet ook dat een heel open, heel open mens is. Dus, uh, wat ik mooi vind om te zien. Ja, bijzondere fragmenten had hij ook meegenomen, ja. Ja, dat ja, ja, vond ik ook. Uh, luisteraars, u kunt reageren op deze uitzending... via onze website radiokunstof.nl. Daar is een gastenboek. En dan kunt u alles zeggen tegen Frans Brommet wat u maar wilt. Dat filteren wij dan weer. Want als u heel erg gaat lopen schelden, dan lees ik dat echt niet op. Uh, u mag vragen stellen, u mag zeggen ik mis u zo, uh, u mag zeggen uh, ik wil bij u komen werken, ik heb een goed idee voor een documentaire. U mag ook iets vinden over het onderwerp waar we het over gaan hebben, Ajax, Joden, Amsterdam. Dat is de titel van de film die hij heeft gemaakt en die uh, volgende week uh, zondag te zien is op Nederland 2. Uh, hashtag Radio Kunsthof is ons Twitter-adres. Frans Bromet is onze gast hier in Kunststof. Hij is cameraman, hij is documentairemaker. Hij is de man die furoren maakte met de VPRO-televisieserie Buren... waarin hij schijnbaar achterloos de onmacht van de mens... zijn woede, zijn beperktheid in beeld bracht. Daarna volgden nog een heleboel andere series en films. De laatste voor de Joodse Omroep. Ajax-uitroepteken, Joden-uitroepteken, Amsterdam-uitroepteken. Op zondag wordt hij uitgezonden om twee uur op Nederland 2. Het is een film over het zogenaamd Joodse Ajax. De geuzennaam die Ajax-supporters hebben aangenomen. Joden of superjoden. De spreekkoren, de gevoeligheden, enzovoort, enzovoort. Die idee werd je aangereikt. Uh, aangereikt. Uh, Frans, voel je je er uh, diep mee verbonden met dit onderwerp? Uh, nou... Kijk, ik, uh, ik kijk wel uh, regelmatig naar voetbal op televisie. Ik vind het wel een, een, een redelijk leuk spel. Uh, maar ik ga vrijwel nooit naar het stadion. Dus ik, ik, heb het, ik heb het zelf eigenlijk nog nooit uh, aan de lijf ondervonden... Die, uh, die spreekoren voordat ik de film ging maken. Maar, uh... Hoe ben je begonnen hier aan, aan dit onderzoek? Want ik dacht eerlijk gezegd na vijf minuten... Nou, daar zal Bromet toch echt wel zo meteen mee klaar zijn. Maar het bleek toch echt... Daar bleek een heel groot verhaal in te zitten. Ja, maar ja, dat is, dat is heel vaak als je ergens in verdiept... dat je denkt, uh, nou, het zal wel zo zijn. En dan blijkt het uh, toch heel anders of veel ingewikkelder te zijn. Dus dat, dat is eigenlijk niet zo verrassend, vind ik. Mm -hmm. uh, hoe ben ik begonnen? Nou, uh, Willemijn Francis, een, uh, een collega... Uh, die uh, kwam met het idee... En uh, ja, ik, ik vond het wel een uh, interessant idee. Omdat uh, de claim, uh, uh, ik ben een Jood... Uh, ja, wel, dat vind ik wel interessant voor mensen... die eigenlijk helemaal niks met, uh, met het Jodendom te maken hebben. Hè? En dat komt eigenlijk ook wel een beetje voort uit, uit mijn eigen geschiedenis. Uh, mijn vader was Jood en mijn moeder niet. En daardoor... Uh, ja, kan ik me eigenlijk geen Jood noemen. ben ik geen Jood op. En, uh, Maar ja, ik word wel vaak... Uh, als Jood gezien. Soms ook wel uh, uitgescholden. Op, uh, op, op fysieke, uh, fysieke... kenmerken dan, of wat? Nou, dat nou, weet ik niet precies. Maar ik, ik ben wel eens... Uh, het is alweer tijd geleden... Hoor, maar s'nachts uh, door wildvreemde mensen gebeld... die, die uh, mij uh, gingen uitschelden. Een rot Jood. En uh, op grond waarvan weet ik niet, maar... Uh, ja, dat, kan, dat, dat gebeurt dus. Maar, maar gewoon het feit dat. Uh, uh, uh, ja, dat je alleen maar. Uh, uh, jood kan zijn. als je, als je moeder joods is. Mm -hmm. En dat, dat hele, hele groepen mensen. Die, ondanks dat uh, joden noemen. dat vond ik wel. Ja, iets om, uh, om. nader te bekijken. Waar komt dat vandaan dat Ajaxide. of de echte, oprechte supporters. zich joden noemen? Nou, ja, dat, dat heeft. Een, een redelijk lange geschiedenis te uh, hebben. Uh, voor de oorlog was het al zo dat... Uh, uh, ja, de, de, de, het stadion van Ajax was in, uh, in Watergasmeer. En uh, lijn 9 uh, ging, ging daarheen. En lijn 9 kwam ook uh, voor een deel de jodenbuurt. En, uh, en er gingen ook veel uh, joden uit de jodenbuurt uh, naar Ajax... Het was niet een uh, speciale Joodse club, maar dat was wel een Joods aandeel in. in uh, en, nou ja. Jaak zwart. En, en, en er wel. zijn wat voetballers geweest. Ja. Uh, Sjaak zwart, maar die is geloof ik niet een echte Jood. Maar uh, ook een vader Jood. Uh, Benny Muller. En, uh, nou ja. en er zijn wat, wat, wat, wat bestuurders geweest, de Ver en Vanzelfsprekend, uh, ja. Dus, dus uh, Ajax had een beetje uh, een, uh, een Joods imago. En dat is door tegenstanders, is dat op een gegeven moment uh, gebruikt om, uh, ja, om uh, anti-Ajax uh, uh, gevoelens uh, te uiten. En dat werden, dat, dat werden toen een soort antisemitische uitingen. En toen hebben Ajax-supporters gezegd, nou, de, de, uh, als, als dat zo is dan gebruiken wij dat als, als geuzenaam. Ze hebben het Joden. omarmd, als het ware. Ja, ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit de film... waarin jij een echtpaar interviewt... wat er uh, op de bank heel gewoon uitziet. Maar wat dus uh, elke, elke week in het stadion uh, enorm uh, staat te schreeuwen... en zich ook Jood en superjood noemt. Wij zijn niet Joods. Uh, ik heb niks met het Jodendom. Maar het is meer Ajax en Joden. Dat, ja, dat is voor ons... Dat hoort bij elkaar... Jij doet er heel actief aan mee, hè? Jij hebt uh, die pet, ja, die mut. Ik, ik heb zo'n jodenmuts, dat vind ik wel... Uh, ja. Een jodemut. Een jodenmuts, ja. Maar het feit dat, uh, dat sommige joden zich er heel erg aan storen... Hè, uh, betekent dat wat voor jullie? Ik kan het van hun kant wel begrijpen, omdat dat natuurlijk uh, wat, wat gevoelig ligt... Alleen ik heb zoiets van: het is positief bedoeld, het is niet negatief. Het is niet onze bedoeling om daar een, een groep mensen mee te kwetsen. En, maar ja, als daar echt uh, dat tegenoverstel, die neg negatieve liederen uh, op gezongen worden, ja, dan, dan kan ik het me heel goed voorstellen. Dat, en, en ook zeker naar nou ja. aanleiding van wat er allemaal gebeurd is, dat, ja, dat het. Uh, Mensen raakt. Maar het is jullie bedoeling niet om uh, mensen te kwetsen. Maar er worden wel mensen gekwetst. Ja, maar ja, dat is het hele leven natuurlijk. Ja. Mensen worden gekwetst in het leven. En, ook al is het de bedoeling of niet. Het ja, het ook bij elkaar. En, ja, ik denk niet dat er wat aan te doen valt en gekwetst worden. Een fragment uit Ajax-Joden Amsterdam film van Frans Bromet. Hij is de gast in kunststof. Was het eigenlijk moeilijk om, om, om, om de echte Ajax-supporters... voor de camera te krijgen? Ja, dat was uh, onmogelijk. Vrijwel onmogelijk. Uh. We hebben echt op allerlei manieren geprobeerd... Uh, Ajax-supporters uh, voor de camera te krijgen, maar niemand wilde. En wat was de reden? Ja, dat ze het niet wilden. Het... Uh, ze wilden er helemaal überhaupt niet over praten. En dat geldt ook eigenlijk voor, uh, voor, voor het bestuur van Ajax. Die wilden er ook niet over praten. Wij, uh, wij hebben echt, uh, nou, vrijwel geen enkele medewerking gehad van Ajax om uh, deze film te maken. Gaven ze daarbij argumenten? Uh, nee, nee. Uh, we mochten één keer uh, op de perstribune. En uh, we mochten één keer. Uh, voor een tribune staan uh, tijdens een wedstrijd. Maar dat mocht maar een kwartier. En uh, dat was het. Dat was de medewerking van Ajax die we gehad hebben. Terwijl ik uit de film wel begrijp dat er op, op alle niveaus debat is geweest... Uh, ook met onder andere de Sport van Amsterdam erbij. Ja, met de burgemeester. Met de burgemeester ja. en iedereen erbij. Ja. Over het skanderen, over ja. de spreekkoren, over dat jode joden En het antwoord daar wat daar dan bij hoort... namelijk Hamas, Hamas, alle joden aan het gras... of alle andere varianten daarover. Ja. Daar is op, op hoog niveau over vergaderd. Ja, maar dat blijft binnen de kamers. Daar wil verder niemand iets over zeggen. Uh, ja, ik... Ik was er ook verbaasd over hoor, maar eh, het lijkt erop alsof het een taboe onderwerp is voor supporters en, en bestuurders. Anders kan ik het niet verklaren. Omdat je iedereen wel voelt dat het een beetje stinkt, natuurlijk. Ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> ja, want je laat David Ent, echte Ajax-man... ook een ja. echte PR-man van Ajax, van Ajax, die laat je wel aan het woord... maar die wil alleen op persoonlijke titel in de film ja. voorkomen. Dat is de enige van Ajax die uh, iets wilde zeggen voor de camera, David Ent. En, uh, maar uh, alleen op persoonlijke titel, ja. Niet uh, namens Ajax of zo. Hij is uh, teamleider van het uh, Ajax-elftal. Of hij was het, ik geloof dat hij dit seizoen uh, uh, een andere functie heeft gekregen. Oh. Maar ja, hij, uh, hij was op zich uh, heel moedig om, uh, ja, om, om wel niets te zeggen. Want uh, hij zal daar binnen Ajax wel de nodige kritiek, kritiek op krijgen, denk ik. Net als die supporters trouwens die wij dan wel voor de Kamer hebben gekregen die waren nadat ze de film gezien hadden, zeiden ze ook meteen van: nou, uh, ben wel heel benieuwd wat ze bij 14 uh, gaan zeggen van de documentaire. Dat is het, het meest, meest uh, actieve vak, vak eigenlijk, hè? Ja. 14. Dat, uh, dus ja. Je, je laat, uh, wat dat betreft, is het een heel kaleidoscopische film. Je laat allerlei, vanuit allerlei hoeken, laat je dit onderwerp zien. Zo heb je een rabbijn aan het woord gekregen die tenminste zo heb ik hem ervaren, redelijk progressief en vrijdenkend... dit onderwerp tegemoet treedt en niet zo heel erg oordelend. Nee, het is een, het is een orthodoxe rabbijn. Maar hij zegt, uh, ja, uh, wat voor mij telt is... Uh, kijk, om een, om een dienst te houden in een uh, synagoge heb je tien joden nodig. Minimaal, anders kan je geen dienst houden. Nou, dat moeten dan wel tien echte joden zijn. Dus... Uh, dat is voor hem eigenlijk de norm. Uh, kan, uh, uh, kan je uh, meedoen aan een dienst? Meetellen voor een dienst? En ik heb me ook gevraagd, van, ja, als nou uh, uh, een groepje Ajax-supporters zich op, uh, op zaterdag uh, aandienen om mee te doen aan een dienst, uh, uh, wat doet u dan? Worden hey? ze als Jood geaccepteerd? Worden hè? ze als Jood geaccepteerd, ja. Nou, daar geeft, hij, daar geeft hij wel een grappig antwoord op. Uh, hij, hij zegt niet, ze worden niet als Jood geaccepteerd... maar hij zegt, nou, ik ga gewoon met ze praten. Wat is het dan? Ja, en hij nodigt ze zelfs uit om langs te komen. In, ja. In ja. de synagoge, dus dat is, dat is dan nog wel een heel genereus gebaar. Ja, ja. Uh, Je laat ook uh, een aantal Joodse mannen aan het woord... die, uh, die zich heel nadrukkelijk uitspreken... Uh, tegen de spreekkoren en ook tegen het beleid van Ajax in Casu, die spreekkoren. Ja. Want die mensen voelen zich wel gekwetst. Ja, er zijn uh, uh, uh, dus in ieder geval uh, een aantal Joden voelen zich gekwetst. Heb je, heb je een idee hoe dat ligt eigenlijk in de Joodse gemeenschap? Ik bedoel, hoeveel... Uh, hoeveel... percentage of ja, zo? Ja, geen, Nee, geen flauw idee. Er zijn, er zijn Joodse, er zijn zelfs Joodse uh, ajax supporters die meezingen met die spreekwoorden. Hè? Uh, maar ja, ik denk dat vooral de oudere uh, Joodse supporters uh, toch heel veel moeite mee hebben met, uh, met spreekwoorden. Ja. En ja, die, die worden toch een beetje op hun ziel getrapt. En als je dan, als je dan vraagt, ja, wat is dat dan precies? Maar dan. dan komt toch eigenlijk al dat leed wat, wat men doorstaan heeft, dat, dat komt naar boven. Dat wordt gegenereerd door, door, ja, door die spreekhoren. Daar kunnen ze verder ook niks aan doen. Het gebeurt gewoon. Maar het gebeurt bijvoorbeeld niet of nauwelijks bij Hanneke Groenteman... die ook aan het woord laat, een Joodse vrouw op leeftijd... die echt nog wel herinneringen heeft aan, uh, aan de oorlog en daar ook een leven lang mee te maken heeft gehad. En die zegt, nou, het deed in het begin een beetje pijn... en ik ben er helemaal overheen, want dit gaat helemaal niet. Het heeft niets met mij te maken. dus die. Ja, die maar ze vertelt ook het verhaal... dat ze in de, in de metro zit... en dat de supporters daar uh, jode Joden beginnen te roepen... en dat, uh, dat, dat ze daar heel zagrijnig van wordt... en dat ze toch in haar, in haar ziel wordt aangetast daardoor... en dat ze daar ook uiting aan geeft. Mm -hmm. Dus ja, ze, ze kan ze wel stoer houden, maar... Uh, Vind jij dat een politiek correct uh, uh, verhaal van haar eigenlijk in? in nou, de film? Po po ja, politiek correct. Uh, politiek correct door te zeggen van nou, uh, mij raakte dat eigenlijk nauwelijks. Ja. Wij zijn, zijn, zijn geen mensen over het algemeen die zeggen dat iets verboden moet worden. Hè? Dat, is, dat is nou precies het punt van ja dit kan je niet verbieden, of dit moet je niet verbieden. Maar daar wil ik het graag met jou over hebben, omdat gaandeweg de film... Er bij mij zich echt een enorme woede, van mij een woede zich meester maakte. En ik op, op het eind van de film me erop betrapte... dat ik vond dat het verboden moet worden, die spreekwoorden. Ja, nou ja, er, er zijn dus meer mensen. Er is ook een stichting die daarvoor ijvert om het verboden. Maar hoe ga je dat doen? Wow. Iedereen die, die zingt, die stuur je eruit. Ja, maar het, het, het zijn... veertig, uh, is een stadion bijvoorbeeld. 40.000, mensen die tegelijkertijd zingen. Ja, ik geef toe dat er een beetje een... Het is, een, is een, wel een probleem. Uh, met verbieden, Capaciteitsproblemen. Nee, ik denk niet dat je met verbieden uh, verder komt. Je zal, je zal een soort bewustwordingsproces in gang moeten zetten, denk ik. Zodat, een bewustwordingsproces? Ja. Dit klinkt alweer als veertien vergaderingen en 330 jaar uh, doorzuren. Nou, dat, dat, nee hoor, dat betekent gewoon dat Ajax met al dat geld ook eens wat zou uh, moeten investeren in, in, in, in, in nou, uh, voorlichting. Ja. E Eveline Gans die laat zien, en, en die weet erg veel uh, over, over Joodse kwesties... omdat ze daar uh, ver in doorgeleerd heeft... laat zien dat er ook teksten circuleren als... Hé hey Adolf, hier lopen er nog elf. Als jij ze niet vergast, dan doen we dat zelf. Ja. Ja. Uh, nou, dat is best wel... <laughs> dat komt wel aan. Ja. Maar uh, dat, dat zijn dus niet de Ajax-supporters, dat zijn dus de de tegenstanders, de tegenstanders van de Joden, van de Ajax. Van, van de ajax ja. van, noem maar op. Ja, dat, dat wordt feitelijk, en dat zeggen ook de tegenstanders... dat wordt getriggerd door, door de spreekhoorden van, van Ajax-supporters. Dat, dat, die antisemitische teksten... Hoe, hoe heeft jouw beeld zich over deze kwestie eigenlijk ontwikkeld gedurende de making-of? Nou, toen, toen ik eraan begon, toen dacht ik van ja, wat uh, uh, ja, laat, ze, hè, laat ze dat roepen. Uh, hè, je, kan, je kan zeggen van ja, joden, dat, dat is een woord dat slaat op een bepaalde uh, bevolkingsgroep. Maar ja, en taal is een levend iets. En sommige woorden krijgen soms een andere betekenis... of krijgen er een betekenis bij. Dus eh, nou ja, als ajax supporters zich ook joden noemen... dan zijn het niet die joden die altijd met joden bedoeld zijn... maar dan zijn het een ander soort joden. Eh, dat moet kunnen, dat dacht ik. Ja. Maar ja, in de, in de loop van het proces... ben ik toch eigenlijk steeds meer opgeschoven... Eh, eh, in de richting van, uh, ja, je, je moet het niet verbieden, maar uh, je, moet, je moet er wel iets tegen gaan, gaan doen. Je moet toch... Ook omdat dat joden, wat als een geuzennaam wordt gebruikt, althans dat zeggen ze, natuurlijk heel veel andere, nog veel grovere beledigingen uh, uitlokt. ja, ja. Maar ja, en, en dan zie je een taak voor Ajax of, of, of voor, voor de burgemeester? Of, of hoe, hoe... Nou, ik denk, ik denk vooral een taak voor uh, Ajax, ja. Want wat kan de burgemeester? Kijk, die, uh, die, die echt antisemitische spreekhoren en uitingen, die kan je aanpakken. Dat mag gewoon niet. Uh, de, daar kan je aangifte tegen doen en dan uh, worden mensen uh, uh, veroordeeld. Bij ADO hebben ze, hebben ze er ook mee te maken gehad. En daar hebben ze een, een, een soort uh, systeem bedacht... waarmee ze de, de aanstichters van de spreekkoren... Uh, echt uh, er individueel uit kunnen pikken. En die krijgen dan een, een stadionverbod. Dat is een heel geavanceerd camera uh, systeem... waarmee ze ja. zo kunnen inzoomen dat ze die mensen er zo uit kunnen pikken. Ja, ja. Het ja. is echt een wonder. Uh, ja. Ook met microfoons die precies kunnen richten op... Uh, op elk individu in zo'n in zo stadion. Dus degene die begint is gewoon de sigaar. Die, is, die krijgt een briefje van kom, uh, kom naar het stadion want ik krijg, of kom naar uh, Ado want je krijgt een stadionverbod. En zo hebben ze dat uh, aangepakt en ook effectief aangepakt. Uh, maar uh, dat kan je doen met antisemitische uitingen, maar. Claimen dat je een jood bent of een superjood, dat is niet antisemitisch. Nee, dus daar, dat mag daar, iedereen dat zeggen. Dat mag iedereen zeggen, ja. Dat, uh, dus daar kan justitie of de burgemeester. Of dat, dat, die kunnen daar helemaal niks aan doen. Nee, maar dat, dat camerasysteem. En, en dat komt in, ook aan de orde in jouw film. daar zou Ajax best wel wat mee kunnen doen. Ja, dat zou eventueel kunnen, omdat je mensen. Uh, uh, die dat roepen een stadionverbod zou geven. Maar ik weet niet of als, als we iemand die een stadionverbod op die grond krijgt... naar de rechter gaat, of de rechter dan niet zegt... van ja, uh, uh, dat stadionverbod is onzin. Dus uh, het lijkt, dat, lijkt me niet, uh, uh, dat lijkt me niet de route eigenlijk. Het is echt, Ajax moet gewoon overal in het stadion... en, en, en in, in, in de in het krantjes en, en flyers, en weet ik veel, moeten ze... Uh, moesten de kwestie aanroeren en proberen op die manier bewustwording te organiseren. Interessant moment in de film is eigenlijk... dat we opeens een soort mini-monoloog van Frans Bromet zelf horen. En daar gaan we nu even naar luisteren. Maar ja, dit, dit is ook mijn verhaal. He, mijn, mijn vader zijn familie is ook uh, in zijn totaliteit vergast. En ik ben ook opgegroeid eh, na de oorlog. met de meest verschrikkelijke verhalen. van mijn vader en van. Uh, uh, ja, uh, tantes die in concentratiekamp hadden gezeten. Toevallig uh, speelt. een van die. Uh, geschiedenissen zich af in Betondorp, waar ik als kind. Uh, ...vaak uh, op zondag was, want dan waren mijn ouders op bezoek bij die tante. En die tante die uh, vertelde dan altijd de hele dag dat we er waren... ...over haar uh, uh, belevenissen in de concentratiekampen. En ze zat voortdurend te huilen. En ondertussen stonden de trottoirs vol met auto's van, van uh, Ajax-supporters... ...die uh, naar het voetbal kwamen. En ik hoorde ook uh, het gejuich vanaf de tribunes daar uh, in de Brinkstraat. Uh, maar ja, om dat te zeggen, dat ik uit een verknipte situatie kom. dat gevoel heb ik eigenlijk normaal niet. Dat uh, verknip laat ik even liggen. Je bent geboren in 1944, ja. zoon van een Joodse vader. Ja. Uh, de Tweede Wereldoorlog heeft een spoor door je familie getrokken. De, de familie van je vader is omgebracht ja. in de Tweede Wereldoorlog. Um, hoe heeft de oorlog jou eigenlijk getekend? Ja, uh, uh, dat, kan je, dat kan je niet precies zeggen. Want uh, je, je, groeit, je groeit op in die naoorlogse jaren. En uh, ja, de oorlog is eigenlijk... Uh, of de naweer van de oorlog, dat, dat, dat, dat is dagelijkse kost. En dat vind je allemaal gewoon. Dus, ja. Tot een zeker moment? Tot een zeker moment, ja. Maar dat, dat is dan veel later dat je het bijzondere er eigenlijk in, in, in gaat zien. Want ik weet bijvoorbeeld niet hoe het is om op te groeien met tantes en vaders... die de hele tijd die repeterende die verhalen repeteren van, van de nee, oorlog. Nee. En wat doet dat? Hoe leef je daaronder? Ja, nou ja dat... Ik, ik heb wel het idee dat het mij heel erg getekend heeft. Uh, die jeugd in die naoorlogse jaren. Maar hoe precies, weet ik niet. Maar bijvoorbeeld wel dat je toch een uh, ja, bepaalde achterdocht... Uh, uh, of ja, op je hoede zijn uh, uh, ontwikkeld, denk ik. Hè? Want ja... Uh, er zijn, de, er zijn de, meest waanzinnig, de bestaande meest waanzinnig bedreigende situaties. Uh, daar, daar ben je je heel erg, erg van bewust. Dus daar, ja, die, pro, die probeer je te zien als ze er zouden zijn. Of te ontlopen als ze er zijn. Uh, dat, dat, dat bepaalt ook voor een goed deel je karakter. ook. En heb jij het idee dat jij een wantrouwende man bent? Nou ja, uh, ik, ik zal... Uh, uh, ja, ik zal niet alles voor zoete koek aannemen, denk ik. Nee, nee. En ik... Nee. En, uh, ik, ik, ik heb ook wel een bepaald soort eigenwijsheid uh, ontwikkeld... die er, denk ik, mee te maken heeft. Uh, en, uh, en dat geldt ook uh, voor andere mensen die ik ken uh, uit die periode. Ze zijn vaak heel erg eigenwijs. Omdat, ja... De, je gaat niet op een ander vertrouwen, want, want je hebt geleerd dat... Uh, dat dat uh, levensbedreigend kan zijn. Hm? Volgens jouw omgeving ben je ja. ook niet zozeer een deelnemer... maar meer een observator... Uh, die vanaf, he, vanaf de zijlijn kijkt hoe de andere mens zich ja. voortbeweegt. Ja, ja. Dat vind ik ook het prettigste, ja. ja. Nou komt dat met dat vak van je ook wel verdomd goed uit, natuurlijk. Ja. Oh, ja. <laughs> dus dat past bij elkaar. Ja. Maar uh, dat zou ook heel goed bij een wantrouwende mens kunnen passen. Ja, ja, ja dat je... Voortdurend observeert, ja. ja. Kijken wat er, wat er aan de hand is, wat er speelt. En inderdaad, als er gevaar is, dat je dat tijdig ge... in de gaten hebt. Is er gevaar geweest eigenlijk? Nou, niet, niet echt. Ik, ik heb de oorlog niet zelf meegemaakt. Dus dat gevaar heb ik niet meegemaakt. Maar ik, ik weet wel dat er, dat er natuurlijk groot gevaar bestaat, ja. Wat is uh, in jouw leven het het grootste gevaar geweest, of de grootste bedreiging? Ja. Dat weet ik niet. Je ziet me zo schattig aan te lachen. Ja. Nee, dat weet ik niet wat het grootste gevaar is geweest. Ja. Er zijn gewoon gevaren. En, uh, ja... Maar er zijn misschien momenten geweest dat je hebt gedacht van... ho, wacht even, nu komt alles te dichtbij. Nu worden, er echt, uh, nu worden de waardes van mijzelf uh, onder druk gezet, bedreigd. Nou ja, eh, eh, wat, ik, wat ik al eerder over vertelde in mijn vak... Uh, uh, tolereer ik het niet dat het mij iets opgelegd wordt... Uh, wat, wat niet authentiek van mezelf is... Uh. Dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Dat wil ik ook heel zwaar aan. En daar, daar zal ik ook niet voor capituleren. Ik ben liever broodeloos dan dat ik dingen ga doen... omdat iemand anders vindt dat ik die op die en die manier moet gaan doen. Dus in die, in die zin heb je in je stijl of in je, in je werkopvatting verschanst? Ja, ja. Heb je ook verschanst in je gezin, bijvoorbeeld? Je bent echt een uh, family man. Ja, zeker, ja. We hebben een hele hechte familie. Hè. Tenminste. Met mijn, uh, met mijn kinderen en. Uh, met mijn zoon, zoons en, en de kleinkinderen. We zijn een heel, heel echt uh, geheel. Uh, we hebben ook een familiebedrijf. En we wonen allemaal vlak bij elkaar in hetzelfde dorp. En we gaan elke. Elke vakantie ook samen op vakantie. We lopen dag in dag uit bij elkaar in en uit. Luisteraars zouden kunnen denken dat dit ironie is, maar dat is het niet, hè? Dat nee, is, echt nee, nee. Dat is echt zo. Het is echt zo, ja. Dus ja, dat is, dat is een, een veilige haven. Hè? En dat is een veilige haven, heb je nodig in een, in een bedreigende wereld. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat, het, dat, het dus, dat de oorlog eigenlijk altijd op de, op de loer ligt. Ja, oorlog wil ik niet zeggen, maar uh, ja. Uh, bedreigingen liggen op de loer, ja. Ja. Uh, al is het maar uh, uh, van je buren, hè. <laughs> Daar, uh, <laughs> van, je, van je buren kan ook vaak iets heel bedreigends uitgaan, ja. ja. Je hebt die serie buren gemaakt, en, en in die buren worden, worden heel veel oorlogen uitgevochten. Oorlogjes, ja. ja. Oorlogjes, ja. ja. Totdat je zelf ook oorlog met de buren kreeg. En dat er spanningen ontstonden, geloof ik, over de erfgrenzen. Ja, over de erfgrenzen, ja. En, en, en dingetjes. Ja, dingetjes, verbouwingen. En, ja, je moet het ook treffen met je buren. Uh, wij hebben het nooit zo erg, heel erg getroffen met de buren... Of het aan ons ligt. Moet Bromet nou weer net overkomen? Je zou haar zeggen dat aan ons ligt... maar ik ben, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het niet aan ons ligt. Maar goed, uh, ja, er zijn veel bedreigingen. Maar als je zo hebt gelopen peuren in, in, in, in die kwesties tussen buren... zoals jij hebt gedaan en je hebt dat eindeloos geobserveerd... en tot in elk miniem detail, daar heb je ons trouwens bijzonder mee vermaakt... dan denk je toch van, nou ja, mij gebeurt dit dus gewoon niet... Ik ben een observerende mens en daarbij ben ik veel te, heb ik veel te goed gezien hoe dit werkt. Ja, maar zo werkt het niet. Was je deelnemer eigenlijk van die spanning uh, tussen de buren? Of kon je er nog enigszins van loszingen? In, in, in, in, die, in, de, in die kwestie? In de serie of in je nee, eigen? Nee, ik bedoel in je eigen leven. Nee, dat is, dat is dan heel vervelend. Uh, dan ben je wel deelnemer, ja. ja. Weet je wel, er zit je er middenin. Dus ja. Staat er dan ook een naar mannetje in jou op? Nee. Nou, ik fantaseer dan wel eens een dingetje, maar ik, ik doe nooit iets. En Eigenlijk denk ik van. Wat uh, fantaseer je voor ik, dingetje ik, dan? Ik, ik negeer het gewoon en dat is het beste gebleken ook. Je, je moet gewoon allemaal negeren, en het ook niet zo belangrijk uh, m, uh, laten worden. Dat heb ik ook wel geleerd van de serie Buren die ik gemaakt heb. Van, ja, als je het belangrijk laat worden en als je het je leven laat beheersen... Dat, dat is verschrikkelijk. Dat moet je niet overkomen. Nee, maar je zegt net ook van... Ja, eigenlijk is het heel bedreigend als je op gespannen voet met je buren leeft. Vooral als je je huis en haard eigenlijk en je gezin, je familie... als een, als een bastion ervaart. Ja. Dus dan kwam dat toch heel erg dichtbij. Ja, dat kwam dichtbij, ja, ja. ja. Dus je hebt niet alleen maar liggen negeren en zitten negeren. En... Nou ja, als, kijk, uh, het komt wel voor dat uh, de uh, buurman tegen mij uh, roept te schreeuwen. Uh, of staat te schreeuwen in zijn tuin. En dan scheldt hij me uit voor uh, hobbyboer. Of, uh, hobbyboer? Hobbyboer, ja. <laughs> dat soort dingen. Ben je een hobbyboer? Uh, nee, ik heb, uh, ik heb uh, een paar kippen en uh, twee geiten. Nou, ben je een hobbyboer? Nou ja, goed. Dan ben ik wel een hobbyboer. <laughs> Maar ja, hij bedoelt het echt heel uh, kwetsend. kwetsend. ja. ja. Nou, daar reageer ik niet op. Grappig toch dat je daar zelf allemaal in belandt op een gegeven moment. Dat ja, is... maar ja, je bent je ben, je ben niet anders dan, uh, dan andere mensen. Hè? Ook, uh, ja. ook als je, ze, goh, ook als je Frans Broment bent en, ja. en bekend bent geworden met buren. nee, nee ja. Er zijn pogingen gedaan om, om jou te persifleren. Dat is nog niet zo makkelijk, want jouw, jouw stem, daar is er echt maar één van... die valt bijna niet na te, na te bouwen. We gaan even luisteren naar een poging uit Koefnoem. Vertel dus, wat is er nou eigenlijk precies allemaal aan de hand? Nou, uh, kadastraal gezien wordt dat gedeeld. Er is al 2000 jaar bij ons huis. Maar zij hebben dus hier... Hebben zij hun hek staan. Nee, wacht even, wacht even. Laten wij even bij het begin beginnen. Uh, wie zijn die zij? Zij van hiernaast. Ja, ja, de buren zeg maar. Exact. Ja, daar ja, een leuk optrekje, hè. Wat zou het kosten, denkt u? Zij zeggen 6 miljoen. Ik denk dat het veel minder is. Maar ja, dat mag je niet zeggen, hè. Ook nog even met een verneinige verwijzing naar, uh, naar de Tweede Wereldoorlog. Want Greta Duisenberg stond in, op het tuinpad met, uh, met, de, met de Palestijnse vlag. Ja. Het leek helemaal niet op uh, Frans Bromit. Wat voor nee. jezelf? V van, nee, ik ben nee, ook niet echt heel sterk. Nee, nee, nee. Er zitten de, de, de echte stijlkenmerken van Frans Bromet die kwam maar één zin voorbij dat ik dacht dat zou Bromet gezegd kunnen hebben leuk optrekje wat zou dat kosten oh daar heb ik nou van dat ik dat nooit gevraagd zou hebben oh echt waar ja. ja. <lacht> zie je wel ik ken jou ook helemaal niet <lacht> ik heb ook niet goed opgelet maar die vragen daarvoor die, die, die waren al helemaal niet Des Bromets nee maar ja ja wat is Des Brom hoe, hoe hoe zou jij Greta bergen op haar tuinpad uh, aanspreken? Wat zou je haar vragen als ze daar stond met de Palestijnse vlag? Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet precies. Dat hangt er vanaf. Maar uh, ja, wat zou ik vragen? Wat, wat zaten u hier met die vlag uh, te, doen. te doen? Ja, te doen, ja. Uh, kijk... Um, Uh, ik, ik, probeer, ik, probeer, ja, ik probeer nooit impertinente vragen te stellen. Hè. En zo vragen, bijvoorbeeld, wat, wat kost dat nou? Dat kan ik wel op een gegeven moment vragen, maar dan heb, dan heb, ik, ben, heb ik er helemaal naartoe gewerkt. Ja. Maar dat ga ik nooit maar plomp verloren. Ik vind niet dat je plomp en lomp moet zijn uh, als je mensen interviewt. Je moet ze uh, op, op, ja, op een nette manier benaderen. Ja. En dan bouw je, je langzaam eventueel naar dat moment van grote ja. openhartigheid toe. Ja, ja, ja. ja. Zo, uh, zo gaat dat. Je, je, ja. je, je, moet, je moet je ook echt interesseren voor, uh, voor wat de mensen vertellen. Het gaat, het gaat, ik, ik ben niet uh, naar sensatie op zoek. Ik ben naar uh, kennis over mijn medemensen op zoek. En uiteindelijk via de medemensen naar mezelf op zoek... Uh, dus ja, dat, uh, dat is een serieuze zaak eigenlijk. Uh, ja. Dus je kijkt ook met empathie naar de mensen die je. Yeah, ja, ja, ja. Dus Greta Duisenberg, uh, daar is voor, voor mij uh, niks mis mee. En uh, ja, haar politieke standpunten. Ja, ik, ik vind ze wel interessant. Uh, dus jij gaat dat onderzoeken? Ja, ja. Peter van Inge, programmamaker... man met wie je heel veel gewerkt hebt... die zei tegen ons... Frans heeft een hele nieuwe dimensie gegeven... aan de interviewende cameraman. Hij is met een soort kijkerteller op zoek naar het paradoxale... het tegenstrijdige in de mens... en dan krijg je iemand van vlees en bloed te zien. Een grote drijfveer van Frans... is zijn verlangen om erachter te komen... of de mens goed of kwaad is. Ja. Wat vind je daarvan? Nou ja... Het is niet of, maar uh, de mens is goed en kwaad. Uh. En kwaad is? Ja, tegelijkertijd, ja. En ik, ik, ik wil kijken waar die, vers waar die verschillende aspecten uh, bestaan in die mens die ik tegenover me heb. En, en bij de een over overheerst het goede, dat moet ook gezegd worden. En bij de andere overheerst het kwade. Mm -hmm. Dus dat is niet bij elk mens hetzelfde. En wat raak, je dan, uh, over, wat raak je dan over jezelf te weten? Wat krijg je dan over jezelf te weten via anderen? Ja. ja je, weet, je weet van jezelf ook dat je, dat je je goede kant hebt en je slechte kanten. En het is niet de bedoeling, vind ik, van mij om... Uh, om mijn slechte kanten uh, uit te leven. Dus eigenlijk mijn ambitie is om mijn goede kanten uit te leven. Dus daar probeer ik uh, uh, lering uit te trekken... en daar probeer ik daar iets mee te doen. Uh, en dat, toch het goede uh, te doen en uit te dragen. En als die leerschool dan een heel leven is zoals in jouw geval... inmiddels bijna gezegd kan, kan worden, omdat, ja, ja. omdat je gewoon een oudere man bent. Ja. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Nee. Uh, uh -huh. Word je dan ook een beter mens? Vind je zelf? Nou ja... Uh, uh, ja. Ja, zeg maar ja. ja, ja. Zeg maar ja? Ja. <laughs> ja. Dat merk je. Ja, je wordt, je, wordt, je wordt eigenlijk toch steeds genuanceerder en, uh, en ook wel toleranter, vind ik. En uh, uh, oordelen, dat is eigenlijk wat je, wat je bijna niet meer doet. Nee? Hoe, hoe, hoe meer je leert, hoe, hoe, meer, hoe minder je de, de, de behoefte hebt om, uh, om over en alles maar een oordeel over te hebben. Ja. En dat vind ik wel winst. En voelt dat ook lekkerder? Dat voelt ook lekkerder, ja. Want er is gewoon minder boze man dan in je... Of... Ja, ja, ja. Zijn er periodes geweest eigenlijk in je leven dat je dacht van... Nou, ik... Uh... Nu maak ik er een beetje een potje van. Ik ben niet zo'n hele leuke Frans Bromet. Uh, ja, ik, ik heb wel hele... Humeurige uh, periodes ook uh, meegemaakt, ja. Humeurig. Humeurig. Ja. Hoe zag dat eruit? Nou, dat ik uh, uh, voornamelijk uh, uh, de hele tijd liep te mopperen op alles en iedereen Dus, uh, ja ook, Gewoon ook thuis en overal? Ook thuis en overal, ja, ja, ja. Gewoon zomaar? Nou, ja, als je niet lekker uh, functioneert dan kan het de kop opsteken. He? Hoe heb jij eigenlijk uh, dit hele Ajax-Joden-verhaal ervaren? Raakte dat uiteindelijk nou ook iets in jou? Je bent, ja. je bent niet een officieel Joodse jongen. Maar ja. je bent eigenlijk met alles huid en haar verbonden aan die thematiek. Ja. Ja. Het, het, het raakte mij ook uiteindelijk wel, ja. ja. Maar pas, in, pas eigenlijk aan het eind van, de, van het maakproces van die film... toen ik de film zag, zoals Sylvia mijn dochter hem dan in elkaar heeft gestoken... Ja, zij monteert altijd, hè? Ja. Uh, ja, toen, uh, toen emotioneerde die me ja, behoorlijk, de film. En op, op dat terrein van, ja, dat ik me toch uh, als... ja. Als halfjood. Eh, wel. toch in zekere zin. ook gekwetst voelde. door. Uh, wat er gebeurt in het stadion. Dus je voelde je aangesproken? Ik voelde me aangesproken, ja. ja. Dat is iets wat je helemaal niet had verwacht. toen je ramen begon? Nee, nee. Dat overkomt je. Nou ja. Dat is ook. dat, dat is natuurlijk ook. Uh, waarom je. Zo'n film ook maakt. Dat je er gewoon. Uh, ja, van opsteekt, dat je er wat van mm -hmm. opsteekt. Uh, dat je er wijzer van wordt. En, en die, die, die, die. Ja, die. Die strubbelingen met, uh, met het jood zijn. Uh, die gaan, die gaan voorlopig nog wel even door. Uh, uh, mijn persoonlijke strubbeling van niet-jood zijn een zijnde, uh, ja, toch iemand die, die zich meer en meer uh, ja, verbonden gaat voelen met, met het joodendoen. En daar is dit, uh, deze film, is een, is een onderdeel van het proces. En mijn ja. volgende film, uh, hopelijk, als ik die kan maken, is, uh, is, is de volgende stap. Want die gaat ook daarover? Die gaat daar ook over, ja. Yeah. Want waar gaat die over? Die gaat over uh, uh, Nederlanders die uh, naar uh, Israël zijn geëmigreerd. En in, uh, op de Westbank uh, wonen. In settlements. En die ga je opzoeken? Ik heb er al een aantal opgezocht. Ja. Ja. En, wat, en wat, wil je, wat wil je hiermee onderzoeken? Nou, wat, uh, uh, ja, wat, uh, wat je motiveert om... Uh, om vanuit het eh, toch relatief eh, veilige Nederland naar zo'n onveilige, omstreden eh, plek te gaan. Ja. En wat je daar, wat je daar dan mee wint. Een, een, een decennium geleden stond je nog bovenop de Olympus. En had je een bedrijf wat redelijk groot was. Uh, dat noem ik redelijk groot, maar je had in ieder geval 13 mensen in dienst. 14, 13. Dat is nu helemaal afgeslankt. Je vertelde in het begin van de uitzending al dat je uh, steeds kleiner gaat werken. En straks heet je bedrijf, of misschien nu al, En Promet. En dat is eigenlijk dat, dat zijn maar een paar mensen. Ja. Uh, is dat ook een onderwerp wat je persoonlijk raakt? Dat je nu tijdens de laatste decennia hebt gezien dat het eigenlijk afgebrokkeld is? Ja, dat, dat raak je enorm natuurlijk, ja. Want je bent tot, tot een bepaald moment al door aan het opbouwen. En alles staat in het teken van verder opbouwen. Je gezin en je familie werkt daarin, je schoonzonen werken daarin. Ja, hebben daarin gewerkt. ja. en je investeert in, in apparatuur en in, in uh, het zoeken van goede verhalen, ja. uh, goede mensen... En, uh, Komt er weer iemand bij? Want, uh, en dan op een gegeven moment uh, ja, zie je dat het... Hè, komt het bedrijf in de rode cijfers. En dan moet, je, dan moet je iets gaan doen, want je kan niet met verlies draaien. Dat, dat is onmogelijk. Hoe heb je dat ervaren? Dat je mensen moest gaan ontslaan? Ja, dat was echt verschrikkelijk. Want er waren mensen bij die al 15 jaar... Uh, bij ons werkte. En die eigenlijk, uh, waren, bij wijze van een de deel van de familie waren geworden. En die moesten dan zeggen van, uh, nou, de stekker gaat eruit. Uh, jammer, maar het uh, kan niet anders. Dus dat, dat is wel, uh, ja, dat, is, dat heeft wel een paar jaar geduurd. Uh, en dat, dat loopt nu wel zo'n beetje af, maar het is een paar jaar echt een enorm rot gevoel geweest, ja. En ook wennen. Mm -hmm. Want volgend jaar word jij 70. En dat betekent toch ook dat er een moment komt dat je dan... Heb je dan het idee van, nou ik, heb, ik ben alleen begonnen. Ik heb heel veel opgebouwd. En uiteindelijk is het bedrijf, heet gewoon straks Bromet. En dat ben jij gewoon. Nee, want één Bromet, dat is uh, samen met Sylvia en Martine. Dus dan ben ik niet alleen. Dat is samen met z'n drieën. En daar gebeurt niks meer aan, zeg maar. Hè? Dat, dat, nou ja, dat, dat, dat weet je nooit, maar voorlopig zijn we met z'n drieën. En dan hebben we nog natuurlijk uh, mijn schoonzoon met zijn stichting De Frisse Blik. Mm -hmm. En we hebben nog Studio Bromet uh, waar we cursussen ik, geven. Ik hoor het al. Dus, uh, de, de, deze man is niet voor één gat te vangen, heet het dan? Nee. Nee. Er komen heel veel loftuitingen op jouw stijl van, uh, van documentaire maken... van allerlei uh, uh, luisteraars. Heerlijke radio. Ik ben al tientallen jaren dol op Frans op het moment en zijn unieke manier van dealing with life. Registreren, brommerig commentariëren en laten zien. Zo'n man heeft voor mij eeuwigheidswaarde in het land van de videoclip. Dat schrijft Bob Lagai bijvoorbeeld. en nou, uh, Er komt veel, veel van dat soort loftuitingen binnen. Nou, Die geef ik je mee. Ik word er verlegen van... Fijn, ga je blozen dan ook? <laughs> Als het even kan wel. Wil je wat op je tegel schrijven? Dan kan ik ondertussen ja. vertellen dat we zometeen... Govert van Brakel, die zit zometeen uh, achter de microfoon. En die gaat in twee dingen. Gaat hij de oud minister van Defensie, Eijmet van Middelkoop, uh, spreken. Over de beëindiging van de Nederlandse miss missie in Kundu. Zometeen na acht uur hier op Radio 1. En ondertussen kan ik dan ook nog even vertellen, ik ben helemaal huishoudelijk bezig vandaag. Ajax Joden Amsterdam. Zondag wordt hij uitgezonden om twee uur op Nederland 2. U moet daar naar kijken. Want er gebeurt iets. Je begint, je begint aan die film... dan heb je hem gezien en dan is er iets met je gebeurd. En dat is altijd bijzonder als dat kan. Frans Bromet heeft hem gemaakt. Dank je wel dat je hier was. Elk oordeel heeft zijn nadeel. Ja, dit is het toch leuk. Ja. Heb je daar lang over nagedacht? Nou, niet zo heel lang, nee. nee. Dank meneer Bromet. Dit was aflevering 2686... Ja, 2686. Jawel, morgen praten we met advocaat Britta Beuder over haar nieuwe boek, De Beslissing. Tot dan. Radio 1. Hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De werkloosheid neemt af. Huizen worden weer verkocht en de overheidsfinanciën zijn weer op orde. Laten we nu stoppen met zonderen.